Goedemorgen, ik ben Dio Ktheersa. dit is het nieuws van NOS op 3. Meerdere leden van het OMT vinden dat het kabinet echt moet ingrijpen. De ziekenhuizen stromen te snel vol en het einde is nog niet in zicht, zegt ook Diederik Gommers van de IC's. De enige knop waar we aan kunnen draaien is zorgen dat die instroom heel snel afneemt. En de snelste methode om dat af te nemen is harde maatregelen en dat... Dat is denk ik een zware lockdown. En dat is inclusief de scholen, omdat ik denk als je die scholen niet sluit... stoppen je, je besmettingen niet. Het demissionaire kabinet wil de scholen eigenlijk niet meer op slot gooien. Want dan lopen leerlingen nog meer achterstanden op... en het is ook niet goed voor hun mentale gezondheid. Hij is weer terug. Let op als je op pad gaat, want de anderhalve meter is niet meer een dringend advies... maar een wettelijke verplichting vanaf vandaag... Al hebben de boa's al wel gezegd dat ze eerst gaan waarschuwen... en dat je dus wel heel koppig moet zijn, wil je een boete krijgen. En let ook op als je online gaat shoppen, bijvoorbeeld voor Black Friday. Want als je even niet oplet, blijkt die webwinkel een nepwinkel. De politie krijgt superveel aangiftes binnen van mensen die wel hebben betaald... maar niks gekregen. Zo werd in één weekend 600 keer aangifte gedaan tegen een nepwinkel... die stunte met een volautomatische espresso-machine van Philips... Voor 59 euro, dat ding kostte in het echt 675 euro. En Raymond van Barneveld en Michael van Ger... we zijn niks vergeleken met de NASA. Die ruimtevaartorganisatie gaat zo darten in de ruimte. Ze lanceren een zonde richting een groot brok steen, een planetoïde. Deze sterrenkundige legt uit waarom? Om te zorgen dat dit hemellichaam een klein beetje van baan verandert. Het zal de eerste keer zijn dat wij als mensheid het zonnestelsel een beetje aan het herschikken zijn. Als het lukt, is dat heel goed nieuws. Als er dan een grote rots op de aarde afkomt... kunnen we hem hopelijk genoeg van koers veranderen... zodat hij niet zorgt voor een Armageddon. Het weer een bewolkte, mistige dag vandaag. Aan zee kan een bui vallen. Het wordt daar 9 graden in het Binnenland 6. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen knooppunt Diemen en knooppunt Watergraafsmeer aan de oostkant van Amsterdam. Vertraging is 10 minuten en er is een rijstrook dicht vanwege wegwerkzaamheden. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 See de hoofdpunten van het NOS-journaal. Meerdere OMT-leden willen dat het kabinet snel harde coronamaatregelen neemt. Intensive care hoofd Gommers wil een harde lockdown, inclusief schoolsluitingen. Want volgens hem is het anders over tien dagen code zwart. Zes op de tien jeugdzorgaanbieders maken opvallend veel winst... blijkt uit een analyse in opdracht van het Blad Binnenlands Bestuur. De meerderheid van de aanbieders maakt minstens 10% winst... terwijl maximaal zeven de norm is in de zorgsector. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is het opnieuw te druk. Het zou gaan om een overschrijding van 600 mensen, meldt RTV Noord. En het weer. In het zuiden en oosten kans op dichte mist. Verder vandaag bewolkt. Soms wat zon en aan de kust enkele buien. Het wordt vandaag 5 tot 9 graden. over and over FM. of my life. and My heart goes We'll <laughs> Get hot Then I feel